In de Randstad staan files op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 6 kilometer door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen Warmond en Voorhout, 2. En op de N57, Rotterdam richting Ouddorp, tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom, luisteraars. Fijn dat u op ons heeft afgestemd en ons wilt luisteren. Uh, we zitten weer in Hotel Hoogland. Het altijd gezellige Hotel Hoogland. Waar u welkom bent om eens even te kijken naar de radio. Hoe dat gebeurt en hoe we dat doen. En een kopje koffie kunt drinken. Dus ik zou zeggen: kom even kijken. Lekker met dit weer. Maak een wandelingetje. Dan uh, zult u zien en ontvangen worden dat uh, door Tom Hendricks. Die is onze gastheer hier vandaag. De techniek en de regie is in handen van uh, vertrouwde handen, zou ik zeggen, van Daniel Leffert. Samenstelling en redactie uh, was in handen van Yvonne Roosendaal en uh, Martin Brouwer. Ik zei: Was, want uh, nu moeten ze het loslaten, nu moeten wij het doen. <lacht> en uh, wij zijn uh, Irene de Jager. En Dondergren. Goedemorgen. Goedemorgen, iedereen. Een heerlijke, een dag, he? heerlijke dag, hè? Oh, ja, heerlijke dag. Dat is ja. weer een feestje dus vandaag. Dat wordt een feestje vandaag, maar ik ga toch een klein beetje dorp vermijden dit weekend, ja, moet ik zeggen. Ja. Want wat gaan we wordt doen wel vandaag, erg vol Don? Ja, wat we gaan we doen vandaag? We gaan uh, zometeen praten en die is al uh, ondertussen aangeschoven uh, met uh, Marjon Huibers over de reddingsbrigade Zandvoort. En zij heeft een junior redder meegenomen. Die zullen we straks even voorstellen en die gaat ook uh, wat vertellen. Daarna komt Bart Wijnberg om vijf voor half elf... ...over de Spaanse feestelijkheden die er zullen gaan plaatsvinden bij Jupiter Plaza. Ik ben heel benieuwd trouwens, want het lijkt me wel heerlijk. Ja, en als we uitgedanst zijn daar, en, en, dan zijn we een dagje ouder geworden. En daarom komt Jan Romme, de ombudsman voor de ouderen. Ja, die gaat vertellen over van allerlei dingen die met ouderen te maken hebben. En daarna... Classic concerts. Uh, Wel begint? Ja, uh, Johan en of Wilma Berenpoot. Die komt erover vertellen, morgen is er een concert in uh, protestantse kerk en uh, ze komen daar alles over vertellen. En daarna dan komt uh, Ipe Brune die komt vertellen over het mannenkoor wat 30 jaar bestaat. Dat is een tijdje. Uh, dat is heel lang en uh, het is wel een heel bijzonder koor ook. Ik heb al uh, veel concerten ja. mogen beluisteren. Ja. Zij hebben een uh, jubileumconcert en daar komt Ipe over vertellen. Ja, ja. En, en misschien iets over de geschiedenis. En ook uiteraard nog iets koor over de, de geschiedenis. Goed, is, uh, ja. goed wij uh, wij gaan zometeen beginnen met het eerste onderwerp, maar eerst de muziekje. En, en, en met dat muziekje heb ik een beetje een bedoeling. Ja, dat als is, uh... Elke keer als we hier komen, ja. staat de apparatuur klaar, yep. werkt, is perfect. Als er wat is, dan wordt door de week de apparatuur gerepareerd ja. en dergelijke. En we willen de technische dienst eens een keer een bedankje geven. Ja, speciaal. Met speciaal, met dit nummer. En dat is van Elton John en het heet Daniel. We zijn weer terug bij Goedemorgen ja. Zandvoort. En bij ons zit Marjon Huibrecht. Wil je je nog even voorstellen? Ja. Ik ben de commissaris communicatie van de Zandvoortse reddingsbrigade. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom terug. Je bent al eerder hier geweest om je voor te stellen toen je ja. was in dienst was gekomen. En nu kom je eigenlijk vertellen over onder andere de vondelingen. Ja, het is vandaag... Hoe verloopt de opvang van vondelingen in de praktijk? We hebben... Um... Verschillende plekken op het strand waar we uh, de vondeling uiteindelijk bij elkaar brengen. Maar dat is eigenlijk vooral uh, bij de rotonde. Uh, Hier uh, voor het dorp. En uh, we communiceren met elkaar. En dat is strandpolitie, reddingsbrigade en de rotonde. Op het moment dat we een kind uh, moeten Ja precies, want we praten eigenlijk altijd over kinderen of niet? Uh, ja. In principe? Ja. Honden? Nee, die mogen niet op het strand, maar die worden nee, misschien wel eens gevonden. Nee, ja, die worden wel eens gevonden. Ja, ja. En dan neemt over het algemeen, dat neemt de, de politie, de politie ja. ah, okay, ja. precies. Ik, eh, ik heb al eens gehoord dat uh, sinds uh, de gsm's populair geworden zijn... dat het ja. terugvinden van kinderen wat makkelijker geworden is. Klopt dat? Nou, dat, ik denk dat um, um, het communiceren met de ouders uh, wel gemakkelijker is geworden daardoor. Ja. Um, maar het is nog steeds zo dat uh, kinderen even hun ouders kwijt zijn. Ja, dat gebeurt. Het zijn dit jaar al 151 geweest die we hebben teruggebracht. Afgelopen week waren het er 18... En um, het drukste weekend tot nu toe was Pinksteren. En dat was eigenlijk de helft bijna van wat we nu uh, dit jaar al herenigd hebben met gebeurt. hun ouders. Ja. Ik heb wel kindertjes uh, met lippenstift geschreven, een 06-nummer op hun rug zien hebben. Ja, en uh, merkstiften, dat heb ik ook gezien. Uh, ja. Dat gaat er nooit meer aan. Dat is allemaal prima. <laughs> ja, maar uh, dat bedoel ik, dat maakt ja. het natuurlijk ietsje makkelijker ja. om de ouders van zo'n kind terug te vinden. Ja, we zien wel dat uh, vooral uh, Duitse gasten um, niet altijd weten hoe het hier op het strand werkt. Hè, en dat ze als ze hun kind kwijt zijn, dat ze... Dat wij een strandtent ook kunnen melden. En dat die gelijk naar ons gaan bellen. En dat wij het signalement dan uitgeven. Ja, um, dus daar hebben we denk ik nog wel wat winst te behalen. Maar voor uh, de uh, badgasten. En zeker omdat bij de strandafgangen de informatie staat. En dat we de polsbandjes uitdelen. Ja, ja. Dat, uh, dat, het gaat inderdaad sneller. Maar we hebben ook dit seizoen wel weer... Uh, ...een meisje gehad wat um, twee uur lang bij ons heeft gezeten. en oh, Dat dus is, is toch wel, wel heel, heel erg lang. Enging, ja. Ja. Dus, wat voor soort registratiesysteem uh, is er? Ja, we hebben een, uh, noemen we een uniform registratiesysteem over uh, beide posten. En op het moment dat er een kind als vermist wordt opgegeven... ...wordt het signalement ingevoerd. Dus dat is uh, wat hebben ze aan qua bikini of zwembroekje... Ja. ...kleur haar, leeftijd, naam. En... Uh, dan wordt het uh, gedeeld met zowel de rotonde als de strandpolitie als die uh, op het strand is en de andere posten. Ja. En dan gaan we op zoek. En andersom is het zo dat als ouders gevonden zijn of de kinderen gevonden zijn dat ook weer met elkaar wordt gedeeld. Dus het is en via een computersysteem. Maar ook gewoon door te bellen en op zoek te gaan. Maar wat gebeurt nou vaker? Gebeurt het vaker dat jullie kinderen zien en dat die terug naar de ouders gebracht moeten worden? Of zijn het vaker ouders die roepen, help mijn kind, ben ik kwijt? Dat is, dat jullie? is gelijk. Of is dat gelijk? Ja, dat is gelijk. Ja, het zijn vaak wel volwassenen die met andere kinderen aankomen. He, want dan kijkt een kind verdwaast om zich heen of is aan het huilen. Ja, en wordt dan precies. door een volwassene uh, uh, ja. naar de post gebracht of naar een strandtent. En die bellen ons dan op. Uh, maar dat is ongeveer 50-50. Uh, en wat doen jullie als er een kind in het water wordt vermist? Dan, daar... uh, als uh, dat wordt uitgegeven, dan gaan we met groot materieel uh, aan de slag. Dan gaan de boten worden gelanceerd als ze niet al op het water zijn. En dan gaan we uh, systematisch de kust afzoeken. Uh, we roepen ook om. We hebben er dit, uh, wat heet dat? deze zomer ook al een uh, moeder gehad die twee uh, meisjes kwijt was. En dacht dat ze voor het laatst in het water had gezien. Nou, dan, uh, dat lijkt me een drama. Ja, nou dat, dat is natuurlijk ook heel vervelend. En dan gaan we en omroepen op het strand, het, hè, de naam en het signalement van de, ja. de meiden in dit geval. Met de vraag om naar de auto te komen. Um, zodat ook andere mensen om zich heen kijken en mee met ons kijken. En we gaan uh, zoek, zoekslagen maken over het water. Met, de, met alle boten die we hebben. Want ja, de boten zijn, zijn boten zeg maar met dit weer niet gewoon standaard in het water? Ja, ja van, met dit weer wel. Ja, ja. precies, want ja. het is natuurlijk gewoon druk. Ja, uh, hè, nee, dat hoe dan... heet het? We hebben vanmiddag, uh, eind van de middag is het hoog water, Dus dan kunnen we mogelijk met de auto niet meer over het strand. Nee. Dus dan doen we alles met de boot. Ja, dat moet dan inderdaad. Ja. En nog een andere vraag. Zeehonden... Ja, die worden ook gevonden. En dan worden ook we gevonden. de opvang voor de zeehonden en die komt hem dan halen. Ja. Ja. Ja. Ja. Gebeurt dat? Hè? Ja, gebeurt, ja, dat dat? gebeurt. Ja. Enkele keren per jaar gebeurt dat wel. De ja. laatste jaren zijn er inderdaad zeehonden voor de kust. Ja, en ook bruinvissen. Ja. Ja. Bruinvissen. Ja. Ja. Ja. Jullie letten ook daarop dat soort dingen. Nou, het, worden gewoon, het wordt gewoon door mensen gezien. En die ja. zeggen dan van, goh, hey, wat, wat, dat, hè? wat is dat? En dan bellen we de opvang en die komen hem halen. want ja. nog even terugkomen op die bandjes die jullie uitdelen. Ja, uh, waar worden die uitgedeeld? heel veel strandtenten waar veel ouders met kinderen komen, hebben een voorraad van ons gekregen, okay. daar kunnen ze hem ophalen en bij de reddingsposten dus dat is de Noordpost en de Zuidpost ja. en hij is herbruikbaar dus ze kunnen hem meerdere keren gebruiken ja. naam van het kind opschrijven en hun eigen telefoonnummer en dan kunnen we snel de kinderen weer terugbrengen ja, want ik, ik denk dat buiten zeg maar, de, de, hè, wat je net opnoemt is het niet ook een idee om dat bijvoorbeeld bij centerparks mensen die met kinderen inchecken, dat die mensen gelijk uh, ook uh, een bandje krijgen. Zo van, en vooral wat je zegt, hè, Duitsers die dat dan niet weten... ...dat zijn natuurlijk uh, de mensen waar je dat zou kunnen aangeven ja, dat is via een heel het centerpark. Uh, dat is een heel goed idee. We hebben ja. nu het idee dat als mensen naar het strand gaan... ...dat er dan verschillende plekken zijn waar ze worden uitgegeven. Ja. Um, hè, we worden uh, gesponsord door uh, Interpolis landelijk gezien om dit ja. te kunnen doen. En we hebben er uh, dit jaar al 8000 uitgereikt, alleen al hier in Zandvoort. Ik heb gisteren ja. een bijbestelling geplaatst, want het uh, gaat... Gewoon Hartstikke hard, ja. maar nog steeds treffen we kinderen aan, natuurlijk, zonder uh, bandje. Maar goed, die 8000 die hebben natuurlijk, dat is dan alweer een preventief getal, ja, nou, zeg maar. Dus, ja, dus dat, he, dat is hartstikke, dat is hartstikke, fijn. hartstikke goed, ja, ja precies. precies. De races, de Luchterduin race gaat weer van start. Ja, vertel, ja. Ja, Luchterduin is een, een wat onbekende naam hier in het dorp. Het had vroeger een andere naam. Hè? Ja, het was de NAMREM-race. Ja. Ja. Het wordt door de watersportvereniging in Zandvoort uh, georganiseerd elk jaar. Het is een Katamaran-race waar we helemaal uh, naar de voormalige boei um, varen. En dan helemaal naar uh, Noordwijk, Katwijk en weer terug. En wij uh, bewaken dat met uh, de brigades langs de kust en de KNRM uh, op dat stuk. Um, en, dat, uh, en de, de nieuwe naam, de Race, is omdat het, uh, het windmolenpark wat voor de kust gebouwd wordt, een heel stuk ja. uit zee, die naam heeft gekregen. Ik zie en, de Zandvoortse uh, courant van deze week. Ja, staat het er nog ja. uh, in vermeld? Ja, ja. ja. En uh, Eneco sponsort uh, die race omdat uh, um, uh, um, zij die, uh, dat windmolenpark. Ja, precies. Dus bouwen. daarom uh, kan het niet ja. meer de naam van de NAM krijgen. Ja, dat maar... hebben ze met, denk ik met de Watersportvereniging oh, okay. uh, onderhandeld. En de Watersportvereniging organiseert het ja. uiteindelijk. Jullie ja. zorgen voor de veiligheid. De veiligheid. Ja. Ja. En wie, wie ja. doen daaraan aan mee aan die race? Wat zijn, wat zijn de kattenmaanzeilers? Kattenmaan, ja op hoog niveau, ja vanuit heel okay. Nederland, ja. ja, ja. ja. Uh... Als die race gehouden wordt, wat doen jullie precies daaraan? Uh, met verrekijkers kijken of, of nee, varen jullie ja. echt mee? We varen met de brigades, met uh, totaal acht boten mee uh, van de verschillende okay. brigades. En ook met de KNRM, die is er met drie boten in. En we gaan eigenlijk vanaf het startvak helemaal mee. Dat hebben we verdeeld over het hele, ja, de Noordwijk, hele wedstrijd. Uh, het gaat ook voor Noordwijk langs. Uh... Ja, en die zijn er ook met één boot. Ja. Klopt. En Katwijk ook. En, ja. um, en dan gaan we het hele, ja, het hele um, wedstrijd varen. Ja we mee en als er dingen gebeuren... ...dan, uh, dan helpen we. Uh, het is zo dat op het moment dat ze... Um, ...geholpen worden, dat ze uit de wedstrijd zijn... ...dus uh, hè, als er eentje om zou gaan... Ja, ja. ...dan uh, geven we ze eerst de kans om dat zelf te doen... Ja. Om weer uh, omhoog te komen. Dan en eerst, anders dan, uh, um, nou, dan uh, grijpen we in ja, als het echt onveilig wordt. En wanneer is die race precies? Het begint om 12 uur uh, vanmiddag. vanmiddag. In, uh, vanaf het watersportvereniging in Zandvoort. Oké, okay, en hoe lang doe je dat ongeveer? Wat, wat nou, is de, snelste, de... de snelste boten zijn binnen twee uur weer binnen. We hebben nu, uh, het is nu windkracht 3-4 uit het zuiden. En dat gaat wat aanwakkeren. Dus het zou zomaar kunnen dat ze ook heel snel weer, weer snel terug, terug zijn. Terug zijn. Ja. Ja. Ja. Oh, ja. Het is om de boei heen. Want ja. het eiland op zich is een aantal jaar geleden afgebroken. Ja. Okay, klopt, de bestaat ja, niet meer. Alleen de boei is er nog. Ja. Ja, dat, dat is dan uh, de namboei. De namboei. De namboei, nam nam ja. <laughs> ja, en dan hebben we nog even wat anders. Want we hebben een uh, jonge man bij ons uh, zitten. Die is met jou meegekomen, met Marion. En dat is uh, Bjarni. En jij bent junior beach patrol. Je ja. bent twaalf jaar. En dat begint dus hè, met twaalf jaar. Dat is dan uh, de start. En dat duurt drie jaar. Ja. En, en vertel ja. eens, ben je hier geboren? Hoe uh, kom je op het strand terecht? Nou, ik zat eerst bij de. Ja, Mijn vader en moeder zaten al bij de Rensbrigade. Dus vandaar. Daar ben ik ook bij. Ben ik ben je ook bij Rens gegaan. gegaan. Ja. Maar je komt niet uit Zandvoort? Nee. Ik Dat kom vind uit ik wel heel dan. apart. Dat maar je was weet. natuurlijk altijd in Zandvoort ja. met je ouders. Ja. Ja, Dat betekent dat jullie altijd hier naartoe moeten reizen als je naar de reddingsbrigade ja. wil, wat wil gaan doen. Ja. Oké, okay, nou. Dus ochtends vroeg in uh, ja. de auto? Ja, voor de files, hè? Als ja. het mooi weer is. Vind je niet erg, hè? Nee. Nee, dat dacht ik Want je niet. wil wel in Amsterdam blijven wonen, ja. liever. Maar ook in Zandvoort bij de reddingsbrigade blijft toch? Jawel. Nou ja, als je het kan combineren zo, prima. En het duurt drie jaar, weet jij wat je in die drie jaar allemaal uh, moet doen? Uh... Uh, ja, je wat ik nu doe is, uh, dat is voor uh, buffet A. Ja. Dan moet je een beetje de basisdingen kunnen. Zoals de, de grepen, bevrijdingsgrepen en de vervoersgrepen. En mensen uit het water ja. te halen. En als je je vastpakt hoe je dan loskomt. Oké. Okay. Dan um, heb je ook nog. Voor B krijg je dan uh, EWO en communicatie erbij. Dus dat bijvoorbeeld vanaf Post Zuid naar, naar de boten roepen. Of naar de andere post. Ja. Dat krijg je dan. En ja. Bij uh, C krijg je dan. Uh, ja, geen idee wat je er nog meer bij krijgt. Dan moet je ook leiding geven. Oh ja, krijg je, krijg je leiding geven er ook nog bij. En dan kun je leiding geven aan de jongeren, ja. zeg maar. Ja. En dan van daaruit, dan kun je verder gaan en dan kun je lifeguard, ja, junior, lifeguard, junior lifeguard, en lifeguard worden. Dat is vanaf 15 jaar en dan uh, uh, moet je allerlei opdrachten doen ook uh, op de post. Zodat je echt de dagelijkse gang van zaken uh, leert. Ja. En uh, als er een redding moet worden uitgevoerd, dat je weet wat je moet doen. Ja, het lijkt me, lijkt me geweldig om dat te doen. Wat heerlijk dat je dat mag doen. Ja. Dat je met je ouders, uh, dat ze je hier naartoe gebracht hebben. Uh, uh, Bjarni, tot nu toe. Uh, wat heb je tot nu toe gedaan om nou bij die beach patrol uh, terecht te komen? Uh, op iedere donderdag hebben we les, s'avonds. Vanaf hoe, hoe oud was dat dat je uh, begon? Twaalf. Nou, oh. vanaf elf kan je wel al, al meedoen. Maar ja. dan kan je, mag je je diploma nog niet halen. Oké. Okay. Maar dan heb je wel vast de dingen, om extra te oefenen is dat eigenlijk. Dan ja, ja. speel je drenkeling. Ja. Voor ons oh. toch? Maar voordat je dat ging doen ja. moest je natuurlijk eerst nog een paar andere diploma's halen. Ja he? dat is in het zwembad. en um, redding, Dan krijg je reddingsbrevet, reddingsbrevetten. Dus A, B, B, C. Ja en dan brevet 1, 2, 3 tot en met 6 of 8. Zo, dus het is allemaal niet niks voordat hij zover is gekomen. Maar Hij kan ook heel goed zwemmen. Ja. Dus dat, uh, dat heeft hij in al die jaren ontzettend goed geleerd. Ja. Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja, leuk hoor ja ja en je blijft het doen dus ja. je gaat een mooie toekomst tegemoet hier bij de ja. reddingsbrigade dus over een paar jaar zien we je een klein beetje groter hier wel weer een keer aan tafel zitten ja, ja misschien ja. Ja. Ja, hartstikke want, goed dat was een vraag die bij mij ook kwam toen jij zei ja maar bevrijden, uitgrepen en dergelijke uh, met alle respect je zal best een sterke kerel zijn maar als jij een, een grotere man zo vast moet hebben dat gaat natuurlijk helemaal niet want die is sterker dan jij ja daarom maar bij als er, bijvoorbeeld als we iemand uit het water halen. Ja en je ziet al dat er volwassen is dan mogen wij dat eigenlijk nee, dan niet eh, doen nee, dat nee, kan me voorstellen kan dan geef je, je het, het over ja. ja, dan moet je het overgeven aan een, ja. aan een ander ik ja. kan me iets bij voorstellen maar op het moment dat jij een aantal jaar verder bent en ook wat groter, dan, dan kan het allemaal wel natuurlijk, ja. en dan heb je het al geleerd ja, dan kan het wel, ja Ja, oké. Okay. hartstikke leuk volgens mij heb je er ook heel veel zin in vind je het heel leuk, ja, het is aan is je gezicht te leuk. zien ja. Ja, ja. dat is zo wij ah ja, weten alles van. Wij weten, wij weten volgens mij alles wat we willen weten. Wil jij nog wat vertellen? Nee, ik wens iedereen een heel fijn weekend toe, want met dit weer is dat, uh, zit dat er wel in, toch? <laughs> en jullie hebben het heel druk. Uh, ja, wij gaan uh, een, een druk weekend uh, tegemoet ja. met, uh, met uh, veel badgasten en uh, nou, dadelijk de race. Moeilijk draaiende uh, bedrijfsauto's op het strand. <laughs> die, de vijf, die nog maar een klein stukje. Nou ja, precies. Ja. Die ja. nog een klein stukje over hebben om uh, de draai uh, te maken. Ja. Dus dat, dat wordt weer heel dat, spannend. Nee, die draaien niet eens bij echt hoogwater kan dat niet. Ja, dat die moeten blijven staan, gewoon. Ja, moeten ze blijven staan. Anders ja, ja. lopen ze vast. In het zachte zand. Ja. Ze kijken wel mooi uit. Ja. Nou, uh, Marjon, uh, hartstikke bedankt voor je komst. En bedankt voor je uitleg. En uh, Bjarni ook bedankt dat je wat uh, hebt willen vertellen. En uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Over een paar jaar bespreken we hier nog wel een keer. Ja, uh, ja we gaan, uh, de zomers ja, we gaan een zomers muziekje draaien. Ja, we gaan een heerlijk muziekje draaien. Het is een lastige. Het is E Los Reyes. Reyes La y Lola La y Lola. Spaanse klanken, uh, heidelolai. <laughs> heerlijk hè? Ja, heerlijk. Speciaal ja, dat, dat een, voor Bart hebben we dat. dat, dat is gedaan. Is spe Goedemorgen, speciaal voor jullie morgen. Ik ben diegene. Aangeschoven is Bart Wijnberg, ondernemer te Zandvoort en initiatiefnemer van een, een wat feestelijke koopavond. Mogen we het zo uh, noemen, Bart? Ja, volledig goed. Ja. Helemaal juist. <laughs> we gaan uh, onder feestelijke klanken gaan we het dorp in vanavond. En als we dan langs de Jupiter Plaza komen, dan. Uh, dan gaan we dat horen Bart. Ja inderdaad, we hebben vanavond het uh, initiatief genomen om van 18 uur tot 21 uur een uh, feestelijke koopavond te organiseren uh, in het hele winkelcentrum met een speciale actie bij Esprit de eerste najaarscollectie 2012 tegen ongekend lage prijzen aan te bieden. Uh, bij Brasserie Noon, Brasserie Noon kunt u genieten van een drankje tegen gereduceerde prijzen. Bier fris voor 1 euro en een wijntje voor slechts 1,50 euro. In de, hal zal u geamuseerd worden in, in de hal van Jupiter Plaatsen zal u geamuseerd worden met een live optreden van Marcel de Roy, Bekend van het vooroptreden van de, in de arena van de laatste keer Toppers. Zo. Met Spaanse en Nederlandstalig repertoire. We heten u dan ook namens Esprit en alle andere handelaren. Van harte welkom en dat u een gezellige familieavond in de Haltestraat bij Jupiter Plaza en de omliggende winkels beleefd. Iedereen is open, hele avond. Bart, jouw kennende... Dit was het einde van de commercial. Ja, ja, ja. <laughs> Bart, jouw kennende... Tuurlijk, je wil als ondernemer wil je graag klanten hebben of geïnteresseerd in verkopen, maar ik heb het gevoel dat het wat verder gaat. Je wil leven in de brouwerij, want je hebt al een aantal dingen aangeslingerd, zo in de haltestraat uh, Voel ik dat goed? Ja, dat, dat voelt u en ziet u uh, juist. En, en, en bij elke iets wat we uitproberen, hebben we van tevoren gewaarschuwd dat we fouten zullen maken. Daarom ben ik nog steeds ook teleurgesteld van dat de haltestraat weer open is. Er is een eerlijke stemming geweest. Uh, alleen mijn idee blijft erover van... Um, uh, we hebben fouten gemaakt waar we veel later moeten beginnen. We hebben het ook alleen maar over Zonbach. Uh, er wordt een voorbeeld nu op Twitter aangehaald. van de aan Courrières. dat die helemaal autovrij gemaakt is. Ja, ja. Maar daar hebben ze het over zeven dagen autovrij. Ja. Wij zien de zondag echt uitsluitend. maar dan in het hoge seizoen als fun shoppen. Ja. En dat kan volgens mij beter. als het hele gezin veilig over straat. en gezellig over de terrassen kan dwarrelen. Nou ja. Maar goed, dat is een. Uh... De trottoirs in de Haltestraat zijn, zijn, zijn nogal smal. smal. Ja. En als ik daar uh, loop met kinderen, dan moet je constant opletten ja. of er geen auto aankomt. Ja. En als je een beetje pech hebt, staat er een auto op het trottoir ook nog geparkeerd En de bloembakken en, en de uitstellingen van de winkels. Wat het natuurlijk een, een fiets... Uh, die, die, uh, die stemming, hè, is dat alleen maar bij, uh, bij de winkeliers geweest? Die... Winkeliers en horeca. En de horeca ja, heeft ja, gestemd. Ja, ja, ja. Ja. En ik denk dat, we hebben het weer tegen gehad. We zijn veel te vroeg begonnen. En te vroeg? Wat bedoel je met nou, te vroeg? 25 maart in het seizoen. Oh, okay. Dat was toen... Ja. Ja koude avond, dat ja, weet ik nog. en toen hebben we zeg maar tien zondagen achter elkaar gehad met ja. regen en storm. Ja, als je dat zeg maar later was begonnen, dan had je meer Kansen, mooie of avonden of mooie dagen gehad. Uh, we, hadden, we werden nu gestagneerd zeg maar om het uitvoeren van het hele plan uh, doordat er eigenlijk al heel vroeg problematiek ontstond. Er, het was een veel groter pakket aangebonden. Het was de bedoeling dat zeg maar in de maand augustus allemaal een uh, ja, uh, soort... Uh, avonds in de Haltestraat kwamen overdag... ...de wat ieder restaurant een aantal tafels ter beschikking kreeg... Ja, ja. ...met iedere zondag een thema. Uh, Jammer ja. is dat eigenlijk. Dus eigenlijk, ja? men moppert over dat het strand mensen wegtrekt... ...en wij zagen een soort Costa de zool ...eten op straat in de Haltestraat. Ja. Maar de aandacht is zo dus dan naar het negatieve toegegaan... ...dat we eigenlijk niet meer de tijd en de zin en de onzekerheid... ...want waar ging het naartoe? Ja. Dus je komt eigenlijk dan op een dood moment en toen was het over. Ja, ja. Sorry. Is, is er niet een mogelijkheid om te zeggen van nou, he, want je zegt we maken fouten, daar leren we van. Ja. Is er dan niet een mogelijkheid om dat nog opnieuw erin te brengen en te zeggen van goh, kunnen we een herkansing krijgen, kunnen we volgend jaar het dan op een later tijdstip doen. Dat, dat je dus later begint met die sluiting. Zodat je inderdaad meer in de, in de warme periode, nee. he, in de betere periode, dat gaat uitvoeren wat je, wat je bedacht hebt. He, de tafeltjes op straat, de restaurants die een kans krijgen om nou, gasten meer gasten. Ja, ja, precies meer gasten te, te creëren en meer omzet te creëren, is dat een... Uh... Nou nee, we geven het ook zeker niet op. We zullen het enkel op een hele andere manier benaderen. Ja. En, en we zullen nu eerst de, degenen die tegen waren proberen... Uh, ik zal het eerst al met Gert van Kuij bespreken. Ja. En vanuit die visie en Hilde Jansen zou ik het toch opnieuw, maar dan vanuit een omgedraaide richting, uh, willen benaderen van, van, zien jullie het helemaal niet zitten? Of... Zullen we het, is het nog een is het, proberen ja, in een, in een ander uh, boekbeeld. Ja. Ja, je creëert wat meer kansen als je de Halterstraat sluit voor evenementen. Hè? Ook het, dat. Uh, uh, ik, ik bedoel culinair zandwoord, Het is op Gasthuisplein perfect, perfect geregeld. Ja. Maar dat had ook in de Halterstraat gekund. Hè? Ja, en zo is, dus dat hebben we dus nu ook uh, met de marktjes op het uh, Ruithuisplein. Ja. Ja. Maar drie uh, dagen Halterstraat dicht. Want dat is dan culinair. Is dat niet? Ja, is een beetje veel hè. Ja. Ja, en, en, en ik denk, nou, dat was een voorbeeld ook meer. Van. En ik denk ook dat het een een, een echt Zandvoorts, tuurlijk komen er toeristen. Ja, maar, maar het is, het is wel heel een heel zandvoer. Ja, ik denk dat dat uh, heel, gezellig, heel gezellig en heel goed ja, klopt ja. al. En ik denk dat je daar niet aan die formuleert sleutelen Nee, Dat moet je ook niet. Aan, maar La, uh, ja, maar we hebben het bijvoorbeeld wel over die zondagen... Zeg maar, ...waar dus uh, ja, van, vanwege een afgeschaft, afgeschaft APV... Uh, ...dat eigenlijk iedereen maar een, een klein evenementenvergunningje kan aanvragen... ...en ja. kan doen wat hij wil op, ja. het, uh, op het plein. Ja. Nou, in een krimpelende uh, bestedingsmarkt... ...waar we voorlopig tot 2016 in zullen blijven zitten... Uh, ...ik hoop dat het anders is, maar de bestedingspatroons die gewoon teruglopen... ...ga je niet uh, meer concurrentie in het dorp brengen als de winkels die er al zitten ja. dus je gaat nu zeggen uh, er staat uh, eentje met overhemden, er staat er eentje met uh, parfumerie ja. maar die winkels er zijn zat winkels en ja. ik denk en dat is ook in een afoverleg gisteren nog geweest op het gemeentehuis uh, we, zolang wij het grote plan van uh, grote hotels en wellness nog niet kunnen uitvoeren zullen we in het dorp op dit soort locaties ja. juist de kleinkneuterigheid terug weer moeten opzoeken ja. van een recreade van een, uh, een koeienmarkt, een ezeltje rijden ja. maar niet concurrentie in huis halen op de momenten dat wij als boterham, we hebben ook alle kosten in de winter als het is, ja. dat, dat wij extra concurrentie uh, voor ons krijgen. En dat is hetzelfde met de jaarmarkt van het KMG die is opgericht toen Auditor Ferry van Pol uh, position. Ja. Ferry ja. van Brugge. Ja. Dat lag in mijn ogen veel breder spectrum, een beetje à la Disney World. Er, was, uh, er waren poppen, er waren geschminkpartijen, er waren uh, veel meer kleine ja. attracties. Nu is het in mijn ogen bij het KMG geweest. Alleen maar stallen verhuren en daartegenover een, een, een, een, een heel lokaal amusementsgedeelte ja, op het plein. Er is minder van. Ja, en je hoorde mee. ook duidelijk op straat uh, weer textiel, weer uh, parfum, weer schoenen. En ik denk dat je dat stukje culturele, het sociale, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat leuke dorpsamusement. Er, er is genoeg uh, in de aanbieding Ja, natuurlijk. want we, we He? hebben al genoeg van dit soort. We zijn, ja. als we dus in een enquête kijken bij Hensons, uh, zijn we al negen maanden per jaar overbewinkeld per branche. Ja. Dus waarom zullen we in een krimpelende economie uh, meer, Nog meer mensen aanbieden. in huis halen? Dat... dat ja... Maar goed, dat komt nu. Uh, we zullen het voor 2012 niet meer kunnen veranderen, maar voor nou, 2030. Maar goed, je ruist nieuw. in ieder geval wel van de ideeën om, uh, om het zeg maar.. Uh... En mooier en beter en nou, economischer. Ja, Leuker, totdat tot we ooit misschien de gelegenheid krijgen. Ja. Wel dat, dat, dat die grote hotels ja. en het welnis, et cetera. Ja, je verwacht die... dat dat er komt. We gaan ervoor. Ook daar. Jij zit er daar. Uh... Ja. Ik zie ook zeker dat je het kapitaal uit, uh, voor investeerders uit het uh, verre oosten en, en, en, en, en dergelijke landen zijn genoeg Amsterdamse hotels op dit moment in handen van hun. Ja. En ik denk dat je daar het geld moet zoeken en niet meer bij een Nederlandse ontwikkelaar. Ja, want we hebben natuurlijk wel alles ja. wat er voor Nodig ja dus is. Voor je hebt het strand. Als een borst voor hun neus nee. houden, waarmee ja. ze kunnen kriebelen, ja. en je kunt je dat in het wereldje begeven, dan zijn er nog genoeg investeerders vanuit die landen te vinden. Ja. Maar goed, dat is een heel lang traject. Ja. Ja, ja, precies. Maar je hebt wel gelijk inderdaad de, de, de leuke dingen. Uh, tijdens de laatste jaarmarkt, op de twaalfde, ja. uh, nou, aardig. En als je ervan houdt, ga je lekker alle stalletjes aan ja. Prima, moet je doen. Uh, ik vind dat niet zo geweldig, maar oké. Okay. En het leefde helemaal op toen de man van de karavaan... Ja met de koe, ja. langs ja. kwam grapjesmakend, ja. en je zag de mensen helemaal op. oh wat er gebeurt, wat leuks ja. en er trok een heleboel mensen. Maar dat bedoel ik dus eigenlijk ja. qua... En het zijn, dus zijn, ja. zeg maar, het, uh, het zijn maar kleine dingen daar dus die zondagen opgericht zijn zeg maar op het Het zijn maar kleine dingen, het hoeft niet eens iets. En dat kan je dus ook in de haltestraat gaan doen dat, als die Dat kan in de halterstraat, dat kan op het plein, en als je daar rekening houdt met de routing met de mensen en, en zegt van ja, u moet, u krijgt de evenementenvergunning, maar u moet aan voorwaarden voldoen van u moet het zo opstellen ja, en is vier kramen minder is het vier minder, maar daar kun je niet hele straten voor afsluiten wat nu gebeurt ja. ik denk, het, het moet allemaal een beetje passen en meten, en ik denk dat er toch begeleiding moet zijn van degene die iets organiseert, van dat er op, van op het moment dat het start, tot het moment dat het opgegeven wordt, moet er toch een soort kleine controle zijn van uh, of het ook juist wordt uitgevoerd ja, ja. En dat heb van, je gemist? ja, dat wordt nu niet, totaal niet gedaan, er wordt een papiertje afgegeven en eigenlijk van, ga je gang ja ja ja. En ga ervan vanuit dat ieder voor zijn belang uh, ja. zo'n organisator oh ja, dat denkt zo. uh, aan zijn ding. Ja. Als ik in die plaats deed dat misschien ook. Ja, waarschijnlijk wel. Toch? Dat is, ja. een, een, is een heel menselijke uh, ja, reactie. Ja, dat klopt. Maar ja. nou, voor de rest wil ik gelijk nog even, als het mag, ja. reclame maken. We gaan achter, uh, dus vanavond hebben we het uh, feest in Jupiterplaza. aan. Ja. Dan volgen we met Good Morning Zandvoort op 9 september. Uh, dat dat is ook een, weer in Jupiter? In Jupiterplaatsen ja. en de omliggende winkels in de Haltestraat. Okay. Daar het komt, eerste stukje ja, zeg maar. Wordt de, bij, daar worden kortingen, aanbiedingen gegeven. Daar wordt een uh, gratis uh, buffet uh, komt er te staan of een ontbijt komt er te staan. Er komt een poppenkast te staan. Zodat het hele gezin vroeg zijn bed uit moet en enorme koopjes kan laden. En, <lacht> en met het hele gezin zeg maar naar de Haltestraat morgen. En dat is op een zondag ook? Op een zondag, ik, ja. 9 september. Ja, 9 september en en dan volgen we daarna nog met Klemmer Day. Oh ja, dat is vorig jaar toch ook geweest? Nee, dat was, of was, dat, was dat, uh, Shopping Dinner shopping Night. we hebben eerst de Klemmer ja. Day, Shopping Dinner Night. Oh. En dan volgen we het ritme van het OVZ van Zandse en uh, Winterwonderland. Dus ik denk dat we een hele volle... Ik denk dat je nog genoeg uh, leuke dingen in het vooruitzicht hebt. Hartstikke mooi. Dat is mooi. Een beetje mijn verhaal. En ik hoop ja. dat iedereen vanavond opkomt daar om er een gezellige avond van te brengen. Ja, nou, het weer, het weer naast, werkt in ieder geval nou, mee. En al, ik denk dat als mensen geluiden horen en Spaanse muziek horen... Nou, ja, het Dan moet naast het zakelijke kant ook een ja, iets, iets leuks iets ja, zijn. Iets van voor we, gaan, uh, we, we hebben vrienden lang niet gezien, we hebben een afspreekpunt. Ja. Consumpties zijn van dusdanige prijs ja. dat het voor iedereen mogelijk is om ja. naar een gezellige avond. En we zijn volledig voorzien van airconditioning. Dus ja. last van de hitte uh, okay. hoeft u nou, om ons niet te dat. hebben. Nee. Okay. <laughs> nou, uh, hartstikke bedankt. Ja, en voor, uh, voor toelichten en ja. het toelichten. Fijn dat je het wilde het het komen vooral. vertellen. Oké, okay, en de, wat ons te wachten staat nog. We zijn benieuwd. Oké okay, Bart. Dankjewel bedankt. Bart. Ja, tot volgende keer. Oké. Okay. Nou, kom dan maar terug. Net als de Beatles. Ja. Get back. Oké. Okay. de Beatles. En we zijn weer terug. En we zijn weer terug. En we zijn weer... en we zijn weer terug met de Ombudsman voor Ouderen. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. Ja. U bent directeur van de... Van het Nationaal Fonds. Ja. En het heet uh, de Ouderen Ombudsman. Want er zijn nogal wat ombudsmannen in Nederland. Ja. Behoorlijk. <laughs> en dit is de Ouderen Ombudsman. Ja. Oké. Okay. Ja, dit is heel nieuws. Uh, eventjes uh, nog uh, een, een kleine introductie van uh, wie ben je? Ik ben Jan Romme, ik ben uh, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds is het enige fondswerf en instelling in Nederland specifiek op het gebied van ouderen. We hebben uh, vier belangrijke speerpunten. Dus de strijd tegen de eenzaamheid, de uh, strijd tegen de armoede, verbetering van de zorg en verbetering van de veiligheid. En eigenlijk alles wat we doen uh, relateren we aan deze vier speerpunten. En uh, ja, rond deze speerpunten ontwikkelen wij en uh, organiseren wij grote projecten om ouderen echt te helpen. Ja. Fondsenwerving is een van jullie activiteiten om dat te bereiken? Ja, als je projecten, het over projecten hebt, kost dat altijd veel geld. Ja. Uh, heel veel geld zelfs. En uh, nou, zo, wij halen ieder jaar zo'n 5 miljoen euro uh, op uh, aan fondsenwerving. Uh, om deze projecten te betalen. En we krijgen geen overheidssubsidie. Dat hebben we ook eigenlijk nooit gewild. Uh, en daar ben ik eigenlijk nu blij om. Omdat uh, nou, al die subsidiekranen gaan dicht. En goede doelen die uh, heel erg belangrijk zijn. Heel... ...ervankelijk zijn van subsidie. Daar gaat het op het ogenblik niet zo goed mee. Met ons gaat het wel heel erg goed. Uh, en wij krijgen alle heel veel geld uit donateurs... ...heel veel geld uit de vriendenloterij... Uh, ...uit het bedrijfsleven, Shell, KPN... Uh, ...PostNL, die ons allemaal uh, financieren. Uh, en het komt echt uit alle hoeken en gaten. En dat is maar goed ook. Want er zijn natuurlijk heel veel ouderen in Nederland... Er komen nog veel meer ouderen ja, in Nederland. Er zit een grote groep aan te komen. Ja, en de, en de problemen onder de ouderen zijn natuurlijk heel erg groot. Is het niet zo dat, het, dat de ouderen van, die, en, en zeker wat er dan nu gaat komen, toch uh, uh, meer zelfstandig zijn en uh, zeg maar minder in, in de eenzaamheid zullen zitten als de generatie voor mij, zeg maar. Hè? Dus de, de, de groep die nu 80 is, hè? 70, 80, ja. daar, daar zit nog wel uh, heel veel eenzaamheid in. Maar ik heb het idee dat de mensen, zeg maar, zoals voor mijn generatie misschien zoveel hobby's en zoveel dingen uh, zelf doen dat dat misschien wat minder uh, is of, of uh, maar nou kijk, de, de generatie ouderen die er nu aankomen, ik ben zelf ben ik 59 en men zegt dat, dat ik oud ben, maar deze ik, ik weet dat, dat mijn generatie dat worden veel mondigere mensen in ieder geval, en doktoren wacht maar als deze mensen oud worden want ze weten hun mondje te roeren ze, ja, ze, ze zoeken het eerst op, op, op internet, ja. maar je er blijft natuurlijk altijd een hele groep uh, een, uh, eenzame mensen... Dat komt ook uh, door een aantal zaken. Wij hebben. Uh, vrouwen krijgen bijvoorbeeld op veel latere leeftijd kinderen. dan dat ze vroeger kregen. Uh, vroeger was dat uh, helemaal niet gek. als, je rond, als een vrouw rond twintig uh, al kinderen had. maar tegenwoordig schuift die leeftijd op naar 35, 40 jaar. 30 jaar ja. En dat betekent dus ook dat het hele. dat, dat, dat die vader en die moeder. tot een veel latere leeftijd bezig zijn met die kinderen. Ja. Uh, die kinderen hebben het op zich ook weer heel erg druk met studeren. want ze moeten snel studeren. hebben ook weinig tijd, hebben veel hobby's, kijk hoeveel naar computers. Um, het is ook zo dat we allemaal veel langer moeten doorwerken. Ja. Uh, dus de futters van, uh, van vroeger, dat waren eigenlijk de beste, uh, dat waren vaak de kinderen van de hele oude ouderen. Ja. Uh, en uh, ja, die zorgden nog wel eens voor hun ouders. Maar ja, die futters, uh, die heb je niet meer. We moeten allemaal tot 65, straks tot 68 doorwerken. Ja. En dan uh, heb je dus eigenlijk veel minder tijd om om te kijken naar je oude vader of moeder. Ja. De globalisering, hè, we, we, de, de afstanden, fysieke afstanden van kinderen naar ouders wordt veel groter. Dus er zijn allemaal redenen waarom die eenzaamheid nu groot is, maar in de toekomst waarschijnlijk niet gaat afnemen. Ja. Is het, is het niet zo dat... Uh, vroeger was het zo dat je je ouders uh, in huis had. Hè? Of, of jij was, uh, je, je ging bij je ouders in huis wonen. En dan verschoven oma naar een kamertje boven. Ja, en dan ja. werd het, uh, het huis werd door de kinderen overgenomen. Door, ja, ja. Nou, het gebeurt nog wel hoor. Er zijn ja. nog wel uh, situaties waarin ja, dat in, gebeurt. In de provincie zie je dat nog wel. Ja, maar ja. Is, het zou niet zo zijn dat met deze crisisperiode dat weer wat vaker zou gebeuren. Dat ouders misschien toch weer... ...bij hun kinderen terechtkomen. Ik zie dat niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd. Kijk, de kinderen gaan daar naartoe waar werk is. Ja. En ze hebben een bepaalde scholing. Het is ook niet meer zo dat je de beroep van je vader overneemt. En, dus, en dat je in hetzelfde dorp blijft. Je gaat wonen waar je werk is. En dat betekent vaak dat dat ook lange afstanden zijn. Dus ik zie dat niet meer zo snel gebeuren. Wat ik wel zie gebeuren, en dat is bemoedigend... ...dat... ...steeds meer mensen toch omzien naar ouderen. Er, is, er komt toch wel weer een beweging terug... ...dat mensen in de straat ook denken... ...van nou daar zit een oude mevrouw... ...zou ik die niet eens opzoeken... ...of als het sneeuwt... ...zou ik niet eens eventjes het stoepje gaan, stoepje gaan vegen... Ja. ...of even een boodschapje doen... Dat, die beweging zie ik wel komen. Ja. En het is prettig. daar is ook behoefte aan bij mensen, denk ik. Wordt dat niet een beetje ingegeven door de hele veranderingen in bejaarde huisvesting? Het, het bejaarde huis, zoals we dat kenden, bestaat niet meer. Nee. Dat is wat ze noemen met extra murale zorg. Oftewel, je blijft gewoon wonen waar je woont. Ja. Ja. Of in een soort speciaal daarvoor ingericht ja. met de verhoogde toiletbril en nou ja een beetje aangepast met wat zorg daarnaast ja. huishoudelijk of of wat dan ook ja. uh, dat zie je nu gebeuren op een kamertje in een bejaarder thuis zitten is er niet meer bij. Dat kan zelfs niet nee. eens meer. Nee, er zijn bepaalde bewegingen. Um, kijk, de overheid heeft natuurlijk heel lang gestimuleerd. Uh, dat ouderen zelfstandig thuis blijven wonen. Uh, ouderen vinden dat ook heel erg prettig ja, om in de eigen ja. omgeving te blijven wonen. Maar ja, dat brengt natuurlijk wel mee dat als, je, uh, als er wat mankementen komen. dan hebben ouderen het moeilijk. Dat betekent dus dat die thuiszorg heel erg goed moet zijn. Ja. Nou, daar hapert dat nog wel eens. Ik moet zeggen, mensen doen wel een stuk hun best. Uh, uh, en als je het mij vraagt, dan denk ik dat uh, uh, straks bejaardentehuizen helemaal gaan verdwijnen. Dat ja. we alleen nog maar praten over verpleeghuizen. Zorgcentra in ieder geval. Ja, ja, als mensen heel ernstig ziek zijn. En je ziet ook nu dat de, uh, men pas een bejaardentehuis of een verpleegtehuis in kan. Als men een hele ja, zware indicatie heeft. Ja, he, dan ja. ben je bijna al dood ja. voordat je daarin uh, mag. He, dus ik denk dat er in de toekomst... ...alleen nog maar sprake is van, van pleeghuizen. Eh, en dat er toch uh, nog het een en ander gedaan moet worden... ...om mensen thuis veel beter nog uh, uh, service te verlenen. Dus dadelijk dat ze ook daadwerkelijk lang thuis kunnen blijven wonen. Maar ja, dat thuis, ik, ik vind het toch ook wel weer aan de ene kant een beetje lastig... ...want vaak zitten oudere mensen in een groot huis... Hè, ...in een huis wat eigenlijk veel te groot is voor, voor hun uh, ja. alleen. En dan denk ik, op zich zou een, een, een bejaarde woning... Hè, ...dus een, een wat kleinere woning... I... <sighs> En dan ook met gelijkgestemde uh, leeftijdsgenoten erbij veel beter zijn voor mensen. Want dan kunnen ja. ze samen dingen ondernemen. Dat klopt. Hè, dat ze, die beweging zie je ook. Je ziet, uh, je ziet rond het verpleeghuis, hè, waar de zeer ernstige zieken liggen, ja. zie je ook aanleunwoningen. Dat, ja, dat nou, wordt steeds meer, wordt dat, een, uh, wordt dat toch wel uh, gewaardeerd. Er komen ook steeds meer uh, ouderen die daar graag in wonen. Maar ze laten ze dat niet meer afschepen met één klein kamertje hoor. Nee. Nee. Het moet, uh, het moet bijna, uh, moeten dat penthouses zijn luxe jacuzzis, want uh, zeker de generatie die er nu aankomt, laat zich dat daar ook niet meer mee afschepen. Nou, nou ja, goed, het is een kostenplaatje natuurlijk uh, ook. Uh, ja. Kijk, uh, als je uh, van een groot huis komt uh, en, en je kunt het je veroorloven, dan zal je misschien zelf al uh, naar een wat duurder... Uh, uh, Aanleunwoning ja. gaan. Ja. Maar goed, als je niet zo heel veel geld hebt, mensen die, die inderdaad maar een minimum inkomen hebben of alleen maar een AOW hebben, ja, die zullen dan wel zich tevreden moeten stellen met een wat kleinere woning. Tuurlijk. Ik zou me kunnen voorstellen dat als ik ouder ben, dat ik als ik een slaapkamer heb en ik heb een huiskamer, ja. nou, dat ben ik nou, tevreden. Nou, daar, daar komt het tegenwoordig ook vaak op neer. Hè? Ja. Um, maar het is wel fijn dat je toch nog wel deels zelfstandig kunt wonen ja. en hulp kunt vragen als je dat daadwerkelijk ook nodig uh, hebt. Ja, hebt. dat je beklopt dus op een, een druk, dat als er echt paniek ja. is. en dat er dan niet zeg maar een, een, een uur later iemand komt. maar dat nee, er na tien minuten of vijf minuten iemand mee is. zei het net, dus gelijkgestemde. Je ziet dus ook wel een beweging dat er een soort hofjes komen. Ja. En in Duitsland zie je dat heel erg. Waar studenten, een jong gezin, ouderen wonen. En je ziet ook dat ze elkaar heel erg helpen. De ouderen passen op de, op de kinderen. Uh, de studenten uh, uh, die doen ook kleine klusjes uh, voor de ouderen. Mm. Uh, en ja, dat, zijn, uh, dat zijn in mijn ogen hele positieve bewegingen. En die gaan we ook in Nederland uh, steeds meer zien, denk ik. Ja, wij hebben dat uh, al in een samenwerkingsverband met een uh, woningbouwvereniging. Die een flatgebouw, een deel daarvan, is dan bestemd voor ouderen. Ja. Uh, flats worden wat aangepast en dergelijke. Ja, al gedeeltelijk ja. zeg maar, maar je blijft plus wonen. meer. Midden, ...wonen midden tussen andere mensen. Ja, en dan krijg je die mix van... Ja. Uh, nou... en voor de doorstroming van de woning is het natuurlijk ook gewoon prima... ...dat, dat prima. mensen naar een seniorenwoning toe gaan. En, en, en natuurlijk hebben ze dan recht op een beetje fatsoenlijke woning. Ja. En, niet een, niet en het een hokje. belangrijke is, je blijft midden in de maatschappij staan. Hè. En doordat je ook uh, jonge mensen om je heen, blijf je zelf ook uh, jong. Ja, ja. Even terug naar het ouderenfonds. Fonds. Ja. We hebben het gehad over de wereld waarin het ouderenfonds Fonds zich beweegt. Uh, rondom ouderen zijn vaak begeleiders. Doen jullie daar iets mee? Ja, uh, daar doen we zelfs heel veel mee. Uh, we zien gelukkig uh, dat uh, we, we het niet alleen hoeven te hebben over professionele begeleiders. Nee, nee. Maar we zien heel veel mensen vinden het fantastisch om iets samen met ouderen te doen heel veel vrijwilligers uh, dat, dat stimuleren we ook uh, altijd, we hebben deze zomer hebben, we organiseren we heel veel uh, dat zal uh, jullie aanspreken hier in Zandvoort stranduitjes okay. uh, want ouderen die komen bijna nooit meer op het strand en ze vinden het heerlijk om op het strand heerlijk, te zijn ja, is uh, je ziet ook hele emotionele tafereelen als ze tot hun kuiten in het, uh, in het water weer staan want ze kunnen wel het strand opkomen maar ze komen het strand niet meer af of vaak nou, daarin uh, roepen we dan ook altijd vrijwilligers op om daarbij te, te helpen en dat is enig, want uh, de vrijwilligers vinden het fantastisch, de ouderen vinden het fantastisch om begeleid te worden door een jongere. En wat zie je ontstaan daarna, dat, dat ze toch contacten uitwisselen en dat ze ook lang daarna met elkaar contact blijven houden. Uh, nou, het uh, voor iets goeds doen voor ouderen is zeer dankbaar en ik denk ook dat heel veel vrijwilligers, nog veel meer mensen dan wij in het vizier hebben, bereid zijn om ouderen te helpen. Ja. Het, het zijn vaak de, de jongere ouderen hè, die dus de vrijwilligers zijn. Ja, dat is traditioneel, uh, meer de, de zonnebloem uh, vrijwilligers zal ik maar zeggen, heb ik de, de, dan het beeld voor, maar, maar wij zien heel veel dat, dat uh, mensen die het ook heel druk, jonge mensen die het ook heel druk in hun professionele leven hebben, ook heel graag bereid zijn iets voor ouderen te doen. Ja. Dat is de, daar ben ik zelf een beetje verbaasd over, maar is wel heel erg positief. Ja. Jan, we gaan de klok van 11 uur naderen. We willen graag na het nieuws, na 11 uur, nog even met je doorpraten. Graag, uh, dat mag. Ja, als, ja. Dat, als je dat goed vindt, kun je een kopje koffie ondertussen nog... Uh, de koffie is lekker. Ja, en ja, we hebben we een, een heel leuk muziekje als afsluiting voor dit uur. Namelijk ja. Abba met Super Trooper.